Half uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Horen zijn ongeregeldheden uitgebroken na een demonstratie tegen het standbeeld van J.P. Koen. Een omstreden kopstuk uit de VOC-tijd. De politie greep in toen betogers naar het standbeeld wilden gaan. Wat de gemeente vooraf had verboden omdat er niet genoeg plek is. De betogers staken vuurwerk af en gooiden meubilair naar de politie. Die hield zeker twee mensen aan.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 Het coronaprotest dat voor zondag was aangekondigd op het Malieveld in Den Haag mag definitief niet doorgaan. De rechter heeft het verbod van burgemeester Remkes bekrachtigd. Remkes vindt dat de betoging te veel op een festival lijkt en denkt dat het te druk zou worden. De demonstratie van zondag was gericht tegen de corona spoedwet. Een petitie tegen de spoedwet is nu ruim 270.000 keer ondertekend. Jozef B., een van de verdachten in de ruiner zaak, is in hongerstaking gegaan. De man is direct na aankomst in het Pieterbaancentrum gestopt met eten, omdat hij het niet eens is met het feit dat hij wordt vervolgd. B. wordt er samen met Gerrit-Jan van D. van verdacht de zes kinderen van Van D. gevangen te hebben gehouden. De uitslag van de verkiezingen in Suriname is bindend verklaard. De verklaring werd rechtstreeks uitgezonden op de Surinaamse televisie. Surinamers hadden lang uitgekeken naar dit moment. Bij de verkiezingen in mei haalde oppositieleider Chan Santokki de meeste stemmen. De verwachting is dat hij de nieuwe president wordt. Het weer, stapelwolken en enkele buien lossen vanavond snel op en uiteindelijk is er vannacht weinig bewolking. Wel kan er wat nevel of mist ontstaan. Morgen breekt de zon geregeld door en blijft het op een enkele bui na het droog. Het wordt opnieuw zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op dit moment staan er geen files. <tipen>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 Get you know up, Verdoren. Tu, dich. Ik, mich. Oder. Anderen. Oder wie ons? Niet finden? niemand werd die filmen, nu wist man and call you the whisper said goodbye and It's it's it's it's it's it's it's it's